Het UMC Utrecht heeft twee incidenten waarbij patiënten zijn overleden niet gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. De inspectie is een onderzoek begonnen. In 2013 en begin dit jaar ging het mis tijdens een operatie door een KNO-arts. Beide keren werd per ongeluk een slagader geraakt. Tweede Kamerleden willen opheldering over uitspraken van een lid van een Syrische activistengroep. De man zei voor een Kamercommissie dat een hooggeplaatste IS-strijder onderweg is naar Nederland of Duitsland. De ChristenUnie wil van het kabinet weten of deze man bekend is en wat het Openbaar Ministerie doet. De anti-islambeweging Pegida en de beweging Utrecht, bekend kleur, mogen komend weekend niet demonstreren in het centrum van Utrecht. Dat heeft burgemeester Van Zane besloten. De betoging mag wel doorgaan in het Hogelandse Park.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 Het weer de komende uren wordt het op de meeste plaatsen droog. Minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Morgen overdag opnieuw bewolkt, kans op wat regen. Dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1124 hier op CFM Zandvoort. Hier op de late avond gaan we nog luisteren een uurtje naar uh, zeer gevarieerde new age muziek. We beginnen met Breath of Angels van Amy Barbara. Een artieste die we wel kennen uit, uh, andere, van andere cd's of andere singles voornamelijk. En uh, ja, op haar geheel eigen wijze gaat ze het uh, volgende nummer aan jullie brengen. Veel luisterplezier. Thank mm -hmm. you.